2 uur. Dit is Radio 1, Deodor de Graaf. Met straks dag drie van Radio Tour de France, de derde dag dus van de honderdste editie van de Tour de France. We zijn er straks met de, de etappe op Corsica. De renners moeten nu al afscheid van, gaan nemen van dat eiland. We zijn er na het nieuws van twee uur met Mark Visser.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 Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. Hij moest zich vanmiddag melden om uitleg te geven over de omvangrijke afluisterpraktijken van de Amerikanen in Duitsland. Elektronica-keten De Hanesse-Smit is failliet verklaard. Dat heeft de curator van het bedrijf van de NOS laten weten. Al het personeel van De Hanesse-Smit, zo'n 500 mensen, wordt ontslagen. De klap van het visement kwam hard aan voor de meeste mensen al... Denk ik dat de meeste personeelsleden het wel hebben zien aankomen? Er zijn vorig jaar ook al winkels gesloten, maar uiteindelijk was het uh, faillissement toch onafwendbaar. Personeel van de winkelketen is op een speciale bijeenkomst in de Hotel Den Nuland vanochtend ingelicht over het faillissement. Het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt vanwege de crisis van 340.000 begin dit jaar tot een recordhoogte van 440.000 eind volgend jaar. Dat stelt het UWV in zijn juni nota. De uitgaven voor de uitkeringen stijgen dit jaar met 1,4 miljard. Volgend jaar komt daar nog eens 900 miljoen euro bij. Het UWV noemt deze toename historisch gezien fors. Zeker gezien het feit dat mensen tegenwoordig maximaal drie jaar in de WW kunnen zitten. Voorheen was dat meer dan vijf jaar. De NS gaat op korte termijn de uitgevallen Vira-treinen vervangen door Canadese treinen. Het spoorbedrijf koopt zogeheten tracks-locomotieven bij de Canadese fabrikant Bombardier. Voor de bestelling heeft de NS de gebruikelijke Europese aanbestedingsregels omzeild... door een beroep te doen op een dringende noodzaak. Met de locomotieven moet het weer mogelijk zijn treinstellen samen te stellen... die over het HSL-tracé tussen Nederland en België kunnen rijden. Het is de bedoeling dat de treinen in Duitsland worden gebouwd. Hoeveel de NS er bij Bombardier bestelt, kan het bedrijf nog niet zeggen. Het weer dan, af en toe zon, enkele bui. 17 tot 23 graden is het. Morgen geregeld zon en dan 20 tot 24 graden. Vanaf het eind van de middag is er plaatselijk een bui mogelijk. En dan is hier nog de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Op de A15 Rotterdam richting Europort staat tussen Spijkenissen en Rozenburg 2 kilometer. De rechte reishok is dicht, er staat een auto in brand. Een aanrijding op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Tussen Afritte-Omme en nieuw 2 kilometer, daar is de linker reishok dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 3 kilometer, daar is de rechter reishok dicht.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 Kant roddont, want het peloton kwam eraan. Okay, ik heb nu zo heel veel zin om er heel veel, veel, veel romantische verhalen van te maken. Het is gewoon van, van een lesje. ja. Links, rechts, links. Overal vliegen er binnen ons om te oren. Marcel Kittel wordt er ook afgereden. Beetje ruimer dan anders, want ik ben denk ik kilo magerder dan vorig uh, jaar. Ja. Jan Bakelans, de beller. Hij bent hier de etappe. Ik heb zo lang er moeten vechten en zoveel tegenslag gehad. Ja, het, is, het, is, het is te mooi om waar te zijn. Ik hoop dat ik straks niet wakker word. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jurgen Bielart, Steven Daalabout, Jurgen van der Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag, dag 3 van de Ronde van Frankrijk. De renners moeten nu al afscheid gaan nemen van het eiland Corsica. Vanavond vliegen ze alweer naar het vasteland. Maar eerst over ruim 145 kilometer van Ajaccio naar Calvi. Over vier colletjes waarvan de laatste behoorlijk pittig is. En en Gio Lippens, goedemiddag. Als het goedemiddag. om ontsnappingen gaat, hebben we een 100% scoren. Ja hoor, twee keer langs bomen in de eerste twee dagen van deze Tour. En de derde dag op Corsica is het Liewe-Westra die mee is in een kopgroep. Hij heeft gezelschap, daarvan drie Fransen en van één Australiër. En de voorsprong is opgelopen tot drie minuten en dertig seconden. Het commando natuurlijk bij de ploeg van de gele truitdrager Jan Baaklands Radiocheck. En Marcelle Mesker is voor ons op Wimbledon na de zondagse rustdag. Is het vandaag enorm druk in Londen. Alle partijen in de vierde ronde worden vandaag gespeeld. Marcella, waar verwacht jij de sensatie? Uh, misschien op het centercourt. Williams open dadelijk tegen de Duitse Sabine Lisicki. Twee servicekanonnen tegen elkaar. Maar ook Djokovic heeft een hele gevaarlijke tegenstander. hoor. De nummer 13 van de wereld. De 35-jarige speler Tommy Haas. Die al twee keer van Djokovic wist te winnen. Op gras. Dus dat kan wat worden. Maar interessant vind ik vooral de partij tussen Janowicz en Meltzer. En Kubot Manarino. Waarom interessant? Ja, Omdat ze helemaal verrassend in die vierde ronde staan. En één van die vier mannen gaat de halve finale halen op Wimbledon. Omdat Fedor in dat kwart verloor, omdat Nadal verloor in dat kwart. Uh, Janowitz Meltzer, one set all. Kubot uh, Manorino, ook one set all. Dus je ziet, daar liggen de kansen. En daar heb je dus hele close wedstrijden. Lundi, 1er juillet. 3e étape, Ajaccio, Calvi. Où est passé ma station? Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost- en west of zee of waar ook ter wereld... Now today, the sound is in my ears. I can't believe. 1984 was dit Fiction Factory met Feels Like Heaven. De derde etappe is al even onderweg. Natuurlijk ook met Bauke Mollema, de kopman van de Belkinploeg. Hij is een van de vijf Nederlanders die maar één seconde achterstand heeft op de gele tuin. Dat kwam omdat hij gisteren oplettend reed. Jeroen Wielaert zocht hem op voor de start. Vijftigste gisteren, Bouke Mollema. Dat zegt niet veel, maar belangrijker is dat je daar heel goed voor in zat. Ja, nee, dat klopt. Dat ging goed. De benen waren goed. en uh, ja, Het was, uh, was natuurlijk nog een grote groep bij de finish. Dus de positie die doet er dan uh, niet echt toe. Jij deed in die slotklim nog een tijd lang ook goed mee daarvoor in. Ja, nee, dat ging goed. Het was een kort klimmetje. Het uh, begon, begon mooi van voren. De ploeg had me goed afgezet. Het uh, ja, uh, was maar 1 kilometer. En de laatste 500 meter werd wel even hard doorgereden. Maar niet, uh, ja, niet echt uh, heel spannend. Zag je Chris Froome daar vertrekken? Ja, ik zag hem gaan. En uh, Evans die, uh, die sprong er eigenlijk achteraan. Uh, alleen die, ja, die liet toen ineens het gat vallen. Ja, goed, het was niet, niet aan mij om, uh, om dat gat toen dicht te rijden, denk ik. Mollema dacht van, ik niet. Nee, precies. Weet je, er komen nog... Uh, ja, het was toen nog natuurlijk nog 10 kilometer. En je weet dat ze vroem uh, nooit laten rijden uh, ja, in, uh, in zo'n rit. Dus uh, daar komen nog, nog belangrijkere ritten. Heb je vertrouwen? Ja, op zich wel. Ja. Gisteren waren de benen waren goed. En, uh, ja. Weet je, de echte, echte de, de ritten met de grote verschillen, die moeten natuurlijk nog komen. Dus dan weet je pas echt hoe je ervoor staat. Maar zoals gisteren ging, ben ik wel tevreden. Deze etappe nu gaat vooraf met allerlei kreten uit de autosport. De, het is de rally van de duizend bochten. Nou, één ding is zeker, het zijn er minder. Ik heb geen idee. Nou, het zou, duizend bochten zou best kunnen, maar ja, we gaan het zien. Heb je geen vrees meer? Want vrees kan zo verlammend werken, Ja, dat is zomaar. Maar ik heb geen vrees. Nee, nee, je weet, ja, je weet van, van tevoren dat dit de lastigste rit hier, hier is op Corsica. En dat het ja, ongetwijfeld nerveus gaat zijn op zo'n parcours. Maar ja, dat, dat hoort erbij. Voorin zitten is de boodschap. Ja, zeker. We gaan het zien. Dank je. Ja. Ja, voorin zitten is de boodschap. Uh, Bauke Mollema zien we nog niet, maar Lieve Westra wel, Guido. Ja, dat doet hij goed hoor. Die gaat echt voorin zitten. Dat betekent wel dat je harder moet werken dan de mannen die in het peloton kunnen meezeilen langs die kust. Tempo in het eerste uur: 39,8 kilometer. Dat betekent toch dat het minder hard gaat dan gisteren. Maar dat heeft ook alles te maken met ja, de, de geaardheid van het parcours. Want het gaat toch wel verdurend op en neer. Het is een hele andere situatie dan die etappe van gisteren. Toen pas na de helft zo'n beetje de echte klimmetjes opdoken. Nu is het meteen vanaf de start al berg op berg af. Het gaat over de kapen heen langs de kust. Dat zijn bergjes van zo'n rond de 400 meter. Daar moeten ze dan weer telkens overheen en dan is het weer afdalen. Het is verschrikkelijk lastig vandaag over die bochtige weg. De kopgroep van vandaag. We hebben dus vijf man met Liebe Westra daarbij. Cyril Gauthier zit erbij. Hij is een van de best geclasseerde mannen. Hij staat op 1 seconde. Zat gisteren dus in dat eerste peloton dat vlak achter de winnaar Jan Bakelands finishte. Hij is van Europcar. Hij rijdt in ieder geval vooraan mee. En ook Alexis Villermoe, een wat onbekende naam van Soja Sur. Ook die zat gisteren in die eerste groep. En dat jonkie uit die ploeg van Sojasun nog nooit iets gewonnen. Maar nu gewoon wel erbij zitten. De andere twee, terwijl we een hoop kabaal buiten horen. Maar dat betekent dat de reclamekaravaan weer voorbij komt. Simon Clark, de Australiër. Vorig jaar een etappe gewonnen in de Vuelta. En Sebastien Minard, Fransman, de oudste van het gezelschap. Hij is een jaartje ouder dan Liebe westra En lieve westra natuurlijk. Ik kijk nu naar Marcel Kittel. In de groene trui, achteraan in het peloton. Betekent dat hij is rustig even naar achteren is gegaan in de richting van de ploegleider. Hij rijdt er in het gezelschap van Albert Timmer, trouwe luitenant. En zo rijden ze ongetwijfeld straks weer naar voren. Maar ik denk niet dat Kittel enige illusie heeft op de etappe van vandaag. We hebben zojuist wel de enige tussensprint gehad van vandaag. De kopgroep kwam daar uiteraard als eerste door, na 28,5 kilometer. Minaar voor Westra, Gauthier, Villamo en dan Clark. En in het achtervolgende peloton, daar was inderdaad Kittel, de man dus in de groene trui die opnieuw de meeste punten verzamelde van alle sprinters. Hij won de sprint daar voor Kruipel, voor Cavendish, Christophe Sagan, Boekmans van Vakantseleid, Tom Velers van Argo Shimano. En dan... Dan gaan we verder naar de nummer 15. Maar dat doet er allemaal niet zo toe. Die laatste drie die tellen niet echt mee. Maar het betekent wel dat Kittel weer een puntje heeft gepakt. Ook weer op Cavendish die alles heeft gezet op het behalen van de groene trui straks in Parijs. Maar het zal moeilijk worden. Want Cavendish is ziek naar de Tour gekomen. Dat hoorden we juist ook van een goede vriend van hem die bij de BBC werkt. Die vertelde dat hij uh, een antibiotica-kuur heeft gehad. Een kuur die, waarmee hij nog steeds bezig is. En dat hij op dit moment ook ontzettend veel last heeft van de Pollen op het eiland. Pollen in Corsica. Hooikoorts dus. En dat maakt het toch allemaal wat lastiger voor Mark Cavendish. Goed. Hij wordt hier in het sprintje in elk geval dan nog uh, derde achter uh, Marcel Kittel Het sprintje van het peloton. Hij lijkt dus weer even een kleine nederlaag. Maar straks in de echte sprints dan hoopt hij maar weer dat hij hersteld is. Het ziet er opnieuw prachtig uit. Want dat is wel het mooie van de westkust van Corsica. De renners die hebben het lastig. Maar wij hebben het mooi. Want we kijken naar prachtige azuurblauwe baaien. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. Ranson Valerie. Mooie wedstrijden staan ons te wachten in de vierde ronde op uh, Wimbledon. Straks bijvoorbeeld Novak Djokovic tegen Tommy Haas dus. En uh, heel Groot-Brittannië wacht natuurlijk op uh, Andy Murray tegen Yousne. Nu op het Center Court Serena Williams. Net begonnen aan Marcella. Maakt weer zo'n sterke indruk? Um, nou ja, ze zijn al maar net begonnen. Het staat 1-0 voor Lissiki. Maar de Duitse nummer 24 van de wereld moest wel een breakpoint wegwerken. Nou, dat deed ze mooi. Een paar goede services aan het eind van die game. Want uh, het is een beetje een koekje van eigen deeg wat, deeg wat de Duitse Williams geeft. Hard serveren, veel service winners, veel aces. Game en uh, dat zullen we in deze wedstrijd uh, zien. Williams, uh, goede opslag en ze wint hier ook haar eerste service game. Het staat. 1 gelijk. Uh, wat nog wel aardig is om te melden is dat David Ferrer de als vierde geplaatste Spanjaard de eerste set in een tiebreak heeft verloren van Ivan Dodik. De man die dus via uh, Igor Seisling in deze vierde ronde kwam. Uh, het staat nu in de tweede set vijf gelijk. Dus dit wordt opnieuw een zware dobber voor de Spanjaard die in de vorige ronde tegen Dolgopolov ook al uh, behoorlijk aan de bak moest. Uh, twee kwartfinalisten bij de vrouwen zijn bekend. Petra Kvitova, de Tsjechische die het toernooi won in 2011 En ook de Belgische Flipkens, de nummer 20 van de wereld. Zij won van de Italiaanse Panetta in twee sets. Dus we krijgen een kwartfinale tussen Kvitova en Flipkens. Ik heb er niks verkeerd zo aan gezegd... dat heel Groot-Brittannië wacht op, uh, op Andy Murray, hè? Ja, Andy Murray die, uh, doet het natuurlijk erg goed. Hij is in blakende vorm. Hij heeft nog geen set verloren. En ja, hij zat oorspronkelijk in de zware helft... met een Federer, met een Nadal, met een Tsonga. Maar ja, die verloren allemaal. Dus ineens, alle Britten zijn ervan overtuigd, nou, hij gaat zo makkelijk door naar die finale. En dat is natuurlijk gevaarlijk, hè. Omdat de tegenstanders wat minder zijn... is het werk natuurlijk niet uh, veel makkelijker geworden. Maar goed, uh, Murray uh, vandaag op het centercourt tegen die Rus Yushni. Ook altijd lastig op uh, gras. Hij is uh, wat ouder, hij is uh, zeer ervaren. Uh, heeft vaak tegen Murray gespeeld, maar nog niet gewonnen. Dus in dit geval is uh, Murray ook vandaag uh, favoriet. Maar kan hij daar een beetje mee omgaan met het idee dat uh, heel Groot-Brittannië denkt... Hij haalt in ieder geval de finale... Nou, hij heeft dat natuurlijk vorig jaar bewezen. Laten we wel zijn, ja, toen het, haalde hij ja. de finale. Verloor hij uh, ja, in een hele spannende vierzetter van uh, Federer. En daarna heeft hij zijn eerste Grand Slam titel gewonnen. Dus het is uh, hard gegaan het afgelopen jaar. Hij heeft echt uh, stappen gemaakt. Hij hoort bij uh, de grote favorieten in ieder Grand Slam toernooi. Alleen die druk die lijkt nu nog groter. Omdat het schema zo ver open ligt. Want ja, ik zei het al, de onderste helft. daar krijgt we een halve finalist van Janowicz. meldt Kubot en Manarino. Nou, misschien dat een uh, Janowicz die hele lange pol... daar nog voor wat gevaar kan zorgen. Maar uh, voorlopig zijn dat natuurlijk andere namen dan Federer, Nadal of Tsonga. Ja. Goed. We gaan uh, weer naar uh, de Tour. Elke dag zoeken we contact met een ploegleider in de koers. Vandaag proberen we dat weer met de ploegleider van Vakant Soleil. Want Vakant heeft nieuwe westra in de kopgroep zitten. Jean-Paul van Poppel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat ben ik weer. <laughs> Daar ben je weer. Gezellig. Dat uh, moeten dit wel hebben, hè? Ja, sorry. Maar ja, dan moet je, dan moet je ook maar niet nieuwe westra meesturen op kop. <laughs> ja, nou ja, ten zin is, uh, het was uh, goed raak achter de, na de start. En uh, hij heeft zelf die ontsnapping op touw gezet. En uh, kreeg gezelschap van uh, vier anderen. En, uh, ja, ze rijden nu drie minuutjes voor. Maar er zitten twee jongens bij die uh, maar op één, één seconde staan van de leider. Dus dat is jammer, want uh, de anderen staan uh, op 17 minuten en meer. Ja. En dan zijn ze niet zo gauw geneigd om erachter te rijden. Dus nee. radiocheck is uh, al aan het controleren achter ons. Ze rijden hard achteraan. Maar voorlopig hebben ze nog 2 minuten en uh, 54 seconden voorsprong. Hadden jullie dit wel van tevoren afgesproken? Het is een lastig parcours, hè? Uh, maar meteen mee. Ja. Uh, uh, we hebben rennen ervoor, die in aanval gaan. En uh, maar wel herinneren niet dat eerste in mensen staan, maar uh, jammer genoeg, zoals uh, ik eerder zei, dat zijn twee die heel kort staan. Ja. Ik heb geen ruimte. Dus ja, het is, het is jammer, maar uh, goed, de gaat straks wel wat meer proberen. We zitten nog vroeg in de wedstrijd. We hebben net iets meer dan uh, 55 kilometer gedaan. Dus uh, het kan ook goed zijn dat hij straks probeert uh, van die twee uh, jongens af te komen. Ja. Maar het zal ook zijn, we moeten ook afwachten hoe hij zelf rijdt. Hè? We zitten nu op een uh, derde categorie van 7 kilometer. Uh, ik moet zeggen, ik zit achter hem nu en dat hij het heel goed doet. Hij uh, rijdt de meeste stukken op kop. Dus ik denk dat hij uh, gaandeweg in de wedstrijd beter wordt. Het zou wel mooi zijn. Ja, dus dat, dat zou kunnen. Dat hij straks gewoon uh, probeert die anderen te lossen. Ja, ja. Kijk, we zijn nog uh, vroeg in de wedstrijd. En, uh, goed drie minuten is goed te controleren door RadioCheck. Maar de, deze dag zal uh, heel de dag op en af zijn. Veel draaien keren. Het is toch uh, heel moeilijk om uh, als ploeg daar te volgen. Maar we wachten nog even naar mee, Dus uh, we krijgen zo meteen nog een derde categorie. En uh, dan moeten we kijken of, uh, hoe ver het peloton rijdt. En uh, of we actie moeten ondernemen. Zijn het ook zware omstandigheden eigenlijk? Want is het heel warm? Het is. Uh, 33 graden op hm. mijn klok. Dus uh, behoorlijk warm. Ja. Maar goed, we hebben genoeg bidon bij, dus uh, we kunnen hem uh, van drinken. Is dat, is dat, uh, ja, bent, het is duidelijk uh, dat er heel veel bochten zijn. Is het echt een gevaarlijk par parcours, zou je het zo willen noemen? Uh, tot nu toe niet, maar we hebben nog één kilometer voor de top. Uh, er is ons uh, gezegd dat een af, uh, de afdalingen zeer uh, gevaarlijk zijn van deze en van de volgende. Dus uh, dat heb ik ook zojuist doorgegeven aan de nieuwe, dat die... Uh, moet proberen voorop uh, te rijden in de afdaling. Uh, om uh, in ieder geval geen uitgeleiders van anderen, uh, dat hij daar het slachtoffer van zou kunnen worden. Ja. Dus en... uh, ik heb nog geen goed uh, zicht op. Tot nu toe was het uh, redelijk goed, veilig. En Jean-Paul, als hij gaat, wanneer gaat hij dan? Ja, <laughs> dat hangt af van de, van de situatie en hoe hij zich voelt. Maar ik zou proberen zo laat mogelijk te gaan, maar we wachten gewoon de situatie in de wedstrijd af. Ja. Het zou goed zijn dat er direct een groep achterop komt, of dat ze ze gewoon op drie minuten houden. Nou, dat mag, en dan gaan we toch in, uh, dieper in de finale kijken naar een derde categorie. Dan zou ik zeggen, uh, laten we iets proberen voor uh, kilometer 120. Voor dus dat, kilometer 120. Oké, okay. nou, dat gaan Moet we sowieso in de gaten houden. Hoe doen je zoons het? Even tot slot. Uh, ja, goed. Ze zit in het peloton. Zit, uh... ja, we gaan het zien. Het boy voelt zich goed. Danny was wat vermoeid vanmorgen. Maar uh... Ach, ja, ik denk dat het wel... Het is dus sowieso een mooi debuut. Uh... Dat, dat sowieso. Met die witte trui, hè? ja? Ja. Ja... Perfect hoor. Het kan, uh, het kan nog niet meer stuk. En als hij uh, vandaag uh, overleeft en dan morgen de uit is, dan, uh, dan komen er nog een paar mooie etappes voor hem aan. Precies. dankjewel Jean-Paul, voor, uh, voor je commentaar op dit moment. Oké, okay, dankjewel. En dan gaan we naar onze andere mannen in de koers, Sebastian Timmerman en Gio Lippens. We vallen meteen met de neus in de boter, want we krijgen een sprintje om de bergpunten. En Simon Klaak komt opnieuw als eerste boven. Hij verontschuldigt zich nog even in de richting van Alexis Viermo, De Fransman van Sojasun, omdat hij een klein kwakje maakt met het, uh, met het achterwiel... Maar dat leek toch echt niet met opzet zo bedoeld. Ja, hij gaat wat naar binnen waardoor ik hier Via Mo uiteindelijk toch niet door kan gaan. Maar meteen dat verontschuldigende gebaar van Simon Clark. Die nu de eerste col van vandaag, dat was die van de vierde categorie. Daar kwam hij als eerste boven, daar pakte hij dus één punt. En nu op de tweede coat pakt hij meteen uh, ook weer de volle punten. Uh, ik krijg hem hier trouwens als tweede categorie deze coat. Die col de San Martino. Dus dat betekent dan dat hij daar vijf punten Via Mo die moet achter blijven met drie punten. Westra probeerde het nog wel even om mee te sprinten, maar dat was onbegonnen werk. Het is trouwens geen gekke zaak, want Simon Clark, die kunnen we ons vooral nog herinneren, ik zei het al eerder, omdat hij vorig jaar die etappe won in de Vuelta. En dat was een etappe met een aankomstberg op boven de 1500 meter. Tot ieders verrassing bleef hij toen de favoriete voor en won hij daar de etappe. 26 jaar oud is die Simon Clark pas. In het peloton is de controle nog steeds bij Shack, We zien voortdurend het grote hoofd van Jens Volktaar voor oprijden. De Duitser, de diesel, die al die kilometers kopwerk moet gaan maken voor zijn ploeggenoten. En achteraan in het peloton zien we bijna onveranderd Geraint Thomas. Dat is uh, de man uit de ploeg, de Engelsman uit uh, de ploeg van Christopher Froome. Die is in de eerste dag hard gevallen en heeft volgens het medische bulletin veel last van zijn bekken. Werd net ook behandeld door de tourarts Bij de kopgroep, bij die vijf man, die nu over die kol zijn gekomen van de tweede categorie en nu dus aan die lastige afdaling begonnen zijn, zegt Jean Paul van Poppel, daar zit onze man op de motor, Sebastian. En ik kijk naar Jean-Paul van Poppel... die uh, of 60-70 voor ons rijdt naast lieve westra die uh, nadat ze zijn doorgekomen uh, wat bevoorrading krijgt. Zijn bidon ter hand neemt. En volgens mij ook zo'n gelletje wat rijders altijd uh, nemen... om weer wat koolhydraten uh, binnen te krijgen. En suikers natuurlijk ook uh, met name... Ook Gauthier neemt uh, eventjes wat bevoorrading. Tot zich de echte afdaling is nog niet begonnen hoor. De weg loopt uh, volgens mij zelfs nog een beetje heuvelop. Nu nog een mooie tweebaansweg inderdaad. Dat zal dadelijk dus uh, waarschijnlijk althans gaan veranderen. En toch ook wel wat onduidelijkheid bij de kopgroep. En ook wel een beetje bij ons. Want toen we bovenkwamen op die Col de San Martino. Toen hing daar een grote drie. Derde categorie En inderdaad, in het uh, routeboek staat er toch een 2 twee achter, tweede categorie. Dus dan zou de winnaar, uh, degene die dus er de eerst eerste langs komt, 5 punten krijgen. En nu horen we juist, zojuist op de Tour Radio, dat uh, Simon Clark daar maar 2 punten krijgt. Dus dan zou het inderdaad toch weer een derde categorie zijn. Kortom, toch weer eventjes uh, iets raars aan het begin van deze Tour de France. Zoals de organisatie wel meer toch wat uh, uh, rare dingen heeft uh, meegemaakt. In de eerste etappe eerst die finish verleggen naar 3 kilometer. En dan op het einde toch weer terug... Naar waar de finish was. En zo is het toch een beetje een rommelig begin, zo nu en dan, bij de toerorganisatie van deze 100ste Tour de France. Want Clark krijgt dus inderdaad maar twee punten toegewezen, doordat hij als eerste bovenkwam. Die Australiër Clark. Rijdt daar nu in de tweede positie. Lieve Westra schuift weer naar voren. Terwijl uh, Minaar dat ook doet. Voor de duidelijkheid tussen Gauthier en Viermos, Zo spreekt uh, de Fransman het uit van de Tour Radio. Doe ik ook maar eventjes op die manier. Zijn de twee rijders die op één seconde staan van Jan Bakenlands in het klassement. En Westra, Minaar en Clark, hoorden het van Poppel ook al zeggen. Staan dus op dik 17 minuten. Het is lekker warm. Het is heerlijk koers oog. Strelende omgeving rijden we op dit moment doorheen. We hebben 60 kilometer afgelegd en de voorsprong is nog zo'n twee drie kwart minuut voor deze kopgroep. Dit is Radio 1. E. En het is inmiddels één minuut over half drie. Hier is Mark Vissen met het nieuws. Het UWV zegt dat vanwege de crisis het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt van 340.000 begin dit jaar tot een recordhoogte van 440.000 eind volgend jaar. De UWV noemt de toename historisch gezien fors, zeker gezien het feit dat mensen tegenwoordig maximaal drie jaar in de WW kunnen zitten. En voorheen was dat meer dan vijf jaar. Minister Asscher heeft namens de Nederlandse regering spijt betuigd voor de Nederlandse slavernij. Hij deed dat bij de nationale viering van het afschaffen van de slavernij precies 150 jaar geleden. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid, zei Asscher bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam.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 Op de A28 van Zolle naar Hogeveen staat voor Afrik nieuw leusen Drie kilometer file na een ongeluk. De wegen staan wel weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is ook een ongeluk gebeurd. Dat is met een vrachtwagen tussen Knopend Batendorp en Oorschot staat vier kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Eindhoven richting Breda kan beter omrijden via Den Bosch. Over de A2 en de A65. En er is ook vertraging bij de spoorwegen. Tussen Nijmegen en Os ligt het treinverkeer stil. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. NOS Radio 2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 Michel Fugin is de tourartiest van vandaag. En hij komt uh, nog een paar keer langs. En dan natuurlijk ook met de Biek Bazaar. 1976 was dit. Wengedeng. Ja, als Liewe Westra nog iets wil, moet hij wel opschieten, Gio. Ja, want ik denk niet dat hij het gaat redden. Want de voorsprong die zakt alweer snel. Die zakt nu zo'n beetje tot uh, onder de minuut. En uh, het is ook lastig hoor voor die kopgroep om daar weg te blijven. Want de wind uh, die staat een beetje schuin tegen langs de kust. En dat betekent dat ze toch minder tempo kunnen maken dan het uh, peloton. Hoewel het peloton nu in die gevaarlijke afdaling, uh, zoals uh, Van Poppel dat uh, zei, zit. Ja, dan zie je het echt. Hè. Het is een bochtje naar links, een bochtje naar rechts, een bochtje naar links, weer een bochtje naar rechts. Het is net een soort uh, kermisattractie. Terwijl we nu twee man uh, van uh, de Belkin-ploeg, Nederlandse ploeg dus. U moet, het maar even, uh, moet er maar even aan wennen dat ze zo heten, voormalige Rabo. Bobankploeg voormalig Blanco, maar die zijn daar gewoon keurig met z'n drieën voor in gaan zitten om maar weinig risico te lopen. We zagen zojuist ook Saxo op kop met Contador, we zagen Cadel Evans met zijn ploegmaten op kop rijden. En we zagen een schuivertje, het achterwiel brak even weg van Lieve Westra, maar het ging uiteindelijk allemaal net goed. Westra kon op de been blijven in een bocht, terwijl ze nu langs een bocht rijden. Sebastian, ik zou zeggen, hier moeten ze maar niet over het randje. Oei, oei, oei. Nee, dan ga je toch wel even behoorlijk wat meter naar beneden. En dan staat ook maar een heel klein muurtje. En dan duiken je verre het ravijn in, hoor. Maar wat een adembenemende omgeving is het we doorheen rijden, langs rode granieten, uh, rotsen eigenlijk, daar rijden ze nu dan ook dwars doorheen, er is gewoon het uh, rotsblok in tweeën gespleten zoals we nu ook doen, en daar hebben ze dan een, uh, een smal weggetje tussendoor gelegd, het is uh, prachtig ongetwijfeld zal de Franse televisie dit uh, heel mooi in beeld brengen voor de televisiekijkers, wij proberen het zo mooi mogelijk te beschrijven nu ook aan de linkerzijde, weer een uh, adembenemend uitzicht op uh, de baai op de zee daar, maar ik kan me ook voorstellen dat als je renner bent in de Tour de France... dat je denkt, ja, ja, ja, moet dit nou zo aan het begin van de Tour de France... met alle hectiek die erbij hoort. Het wordt ook wat hectischer hier vooraan... omdat die voorsprong dus minder en minder wordt. Ploegleiders hebben al barrage moeten maken. Ze zijn er tussenuit, achter de kopgroep vandaan... terug naar achteren in het peloton. En de kopgroep, die zijn maar met vijf. Dus dan hebben ze in ieder geval wel de ruimte en het overzicht... om goed naar beneden te rijden tussen al die bochten door. Want het is Links, rechts, links, rechts in de omgeving... waar je zo een prachtige westernfilm zou kunnen opnemen. Ze zijn nog bij elkaar. Westra, de Nederlander, zit in uh, tweede positie achter Sebastien Minard. Ik moet eventjes de handgreep pakken om niet uh, van de motor af te vallen. Zo is ook weer gebeurd. We zijn de bocht weer door. Vriermo, Gauthier en Simon Clark, dat zijn de andere koplopers. En ik kijk even naar links. Daar moet de voorpost, uh, daar moet het uh, eerste deel van het peloton rijden. Ja, daar zie ik ze ook... Beneden komen langs die rode granieten uh, rotsblokken, prachtig gezicht, maar wel erg link uh, na 65 kilometer in deze etappe. Ja, ik krijg er een, een, een verhoogde hartslag van. Goed, we gaan van het uh, azuurblauw van Corsica naar het uh, Wimbledon groen, Marcella. Ja. Hoe is het met Serena Williams? Want heel soepel gaat het niet, volgens nee, mij. Nee, we hebben pas vier games gespeeld. Het staat twee gelijk. Dus um, Sabine Lissiki doet het gewoon heel goed. Die staat nu 40-15 op eigen service. Kan dus weer één game voorkomen. En die vorige service game van Williams, ja, die uh, vergde maar liefst zes juices... Dus dat betekent dat Williams echt hard moet werken om haar eigen games binnen te halen. Hij heeft wel een paar breakpoints gehad op de service van Lissiki. Maar ja, die heeft ook een krachtige eerste service. Dus die kan steeds die problemen wegserveren. Nu 40-30 geworden, dus bijna weer de game binnen. Kijken of ze eerste service in, return goed. Return weer goed van Lissiki. Maar dan toch een... Ja, dan komt er een tweede service aan. Van let van de eerste service. Een uh, fout van de lijnrechter. Terwijl de speelsters uh, gewoon de rally doorspeelden. Nou, dat kan dus ook gebeuren. We krijgen dan uh, opnieuw een eerste service van uh, Lissiki. Die blonde Duitse van Poolse afkomst met een harde eerste service. harde return ook van Williams. Korte bal, dropshot van Lissiki. Williams naar het net, staat aan het net. Er komt een lop van de Duits. En die wordt afgesmashed Kei en keihard. Die bal die vliegt bijna de Royal Box binnen. En dat betekent dat het 40 gelijk wordt. En dus Williams is weer uit op een breek. Maar het blijft dus nog steeds spannend en lang. Het is pas 2-2 in de eerste set. Radio Tour de France. Ook op internet de tour live bij de NOS. Ja, ik ok, echt een kickfall. Bekijk de beelden, lees het laatste nieuws en volg de live statistieken via nos.nl slash tour. Het de, de la NOS. De Tour. Ça roule. Paragene of Like the legend of the Phoenix.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 some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 Fugin en Daft Punk allemaal in één half uurtje bij Radio Tour kan allemaal. <laughs> Dit was Get Lucky dus van Daft Punk. <tied> wat een renner Edyone. Ah, oh, wat bedoel je? Een renner. Markel Irizar won gisteren on de nippertje de tweede <laughs> etappe in de Tour. Irizar is natuurlijk de Lord of the Rings fanclub bijnaam van de Belg Jan Bakerlands. Een rennen waar echt vrijwel niemand nog ooit van had gehoord. Maar goed, hij heeft wel Twitter. Het Jan underscore, laagstreepje staat Bakerlands, is zijn account. Hij heeft geen profielbeschrijving, maar wees eerlijk, Irizar, dat zegt natuurlijk al wel genoeg. He. Zijn profielfoto is de snuit van een hond. Heb ik ook even opgezocht, dat van een hond. Een King Charles, heeft hij. Nou, en toen Jan Bakerlands nog gewoon een onbekende renner was, plaatste hij tweets over de team, en ook foto's van, nou, dan heb je meer weer, die hond. En die hond die heet kennelijk Kamieltje. En in zijn laatste tweet heeft hij het over de etappeoverwinning. Hij zegt, zo blij, ik weet helemaal niets te zeggen. Bedankt allemaal voor de felicitaties. En wil je zelf ook Jan Irizar Bakelands feliciteren... dan kan dat dus via Jan underscore En als je de tweets van Ligo Westra gaat analyseren, dan zag je die ontsnapping van vandaag een beetje aankomen. Want gisteren, na de etappe, schreef hij dit. Lastige rit, moest snel passen. Heb dus nog een paar dagen nodig om top te worden. Hashtag eerlijke sport. Om er vervolgens aan toe te voegen. mooie van deze sport is dat je morgen gelijk weer mag. Een paar uur later, zegt hij, bedtijd. Ik zeg dat morgen. En vervolgens, deze ochtend, dag drie, lastig ritje op papier. Hopen dat het wat beter gaat dan gisteren, dan ben ik tevreden. En dan kun jij mij misschien een complotdenker denk, uh, vinden. Maar als je al die tweets achter elkaar zet... en dan pak je de 29 ste 42 ste 50 ste 80 ste 89 ste 100e, 115e, 116e en 119e letter... dan staat daar het woord demarage. Ik vind jou volkomen normaal. Ja. Is dit, geen, is, dat, dit is logica. Dat kan geen toeval zijn. Nieuwe <laughs> wedstrijd dus in de topgroep. Top, uh, uh, oh, ik heb een quote, maar die komt niet. Maar dat doet oh, er ook niet toe. Jammer. Ja, het gaat over het beest. Want het beest is los, zeggen ze op Twitter. Andries Bakker die zegt vanuit het vertrek demareert het beest. Harmen Brouwer zegt haha, het beest in de aanval. Haaien Dijkstra die zegt het Fries, is een niet bestaand, uh, het Fries niet bestaand nationalisme stijgt een, naar een toppunt. Als ons nieuwe Leeuwe Westra, a.k.a. het beest in de ontsnapping zit. En ook uh, bij de televisie vinden ze het leuk. En dan zeggen ze inderdaad ook het beest is los. En je snapt de Lord of the Rings fanclub bijnaam van Leeuwe Westra is het beest. Beest. Straks meer tweets de tour, Rihanna. Ja. Merci Luc Ikink. We gaan straks horen hoe het met het beest is in deze derde etappe. Maar eerst naar voetbal. Met PSV heeft Adam Maher zijn gewenste transfer naar een topclub binnen. De 19-jarige International kiest bewust voor een stap naar een Nederlandse kampioenskandidaat. Maher werd vandaag gepresenteerd in Eindhoven. De geboren Marokkaan zet in het bijzijn van zijn vader zijn handtekening onder een vijfjarig contract. En verslaggever Ragnar Niemeyer sprak daar met Maher. Wat een ontvangst. Dat zei ik wel even Napels of zo hier. Ah ja, het is zeker mooi aan ontvangst als je ziet dat de supporters je allemaal welkom heet hier en dat het zo mooi is om hier te zijn. En dat geeft ook alleen maar meer vertrouwen en stimulans. Ik wel, de verlosse over die gearriveerd is, zeg. Nou ja, we moeten het allemaal ook laten zien op het veld. En het, is een mooi, het is een mooi begin en ja, maandag gaan we starten. Wat is de bedoeling? PSV-kampioen, normaal gesproken. Ik hoor Marcel net zeggen, laten we even kijken hoe de voorbereiding verloopt. En dan pas een echte doelstelling formuleren. Wat hebben jullie besproken? Nou ja, Ik heb ook aangegeven van, uh, uh, wat mijn uh, mening en uh, visie was. Dat we eerst moeten gaan kijken hoe het uh, allemaal loopt. Uh, we zijn uh, nu allemaal met, met een nieuwe trainer, nieuwe spelers. Dus ja, we moeten met elkaar gaan bespreken hoe en wat. Alleen we moeten wel op één, uh, ja, uh, nou één doelstelling toerichten en één visie hebben. Je bent in de winterstop hier ook uitdrukkelijk in beeld geweest, eigenlijk al eerder ook. Uh, heb je wel eens getwijfeld of het rond zou komen? Of heb je wat vertrouwen gehouden van nou PSV blijft echt voor mij gaan? Ja, dat zeker. Het is anderhalf jaar uh, bezig. en uh, Ik heb alle vertrouwen gehad dat uh, PSV me echt wil uh, hebben. en uh, Dat hebben ze ook laten zien, hebben ze laten merken. Dus ja, dat geeft ook alleen maar meer vertrouwen in en uh, gelukkig is het nu rond. Echt een nieuwe fase in je leven. Want ik neem aan dat je ook gaat verhuizen vanuit Diemen volgens mij, Noord-Holland, richting Eindhoven. Ook allemaal van dat soort dingen komen erbij, hè? Ja, dat zeker. Alleen uh, ik denk dat het uh, niet zoveel verschil maakt. Dus uh, ja, dat is uh, niet zo moeilijk aanpassen. te Waar ligt het uiteindelijke einddoel voor jou? Heb je dat alles voor jezelf uh, op schrift gesteld misschien of in ieder geval in je achterhoofd? Nee, ik heb, uh, bij AZ had ik een doelstelling. Dat was uh, naar de topclub. Daar heb ik ook uh, duidelijk aangegeven in de pers, overal. En uh, iedereen was daar op de hoogte van en uh, ja, ik denk dat ik nu eerst moet gaan presteren hier, voordat ik weer een andere doelstelling heb. Want ik ben nu bij de supporters uh, geliefd. Uh, ik moet het ook nog bewijzen. Uh, bij technisch spelers. ja, dan moeten we wel uh, alles laten zien. Slotdingetje, had je ook nog naar het buitenland gekund op dit moment? Of was het nu met name PSV misschien een beetje Ajax in de kantlijn? Of had je nu ook gewoon kunnen zeggen, joh, ik ga naar de Premier League? Nou, zoals ik al had gezegd, uh, er was... Uh, als ik voor de makkelijkste route had gekozen, dan was ik nu in het buitenland met zoveel geld. En voor mij is het geld niet belangrijk nu. Het gaat nu om het sportieve. En ik denk dat PSV daar een hele mooie stap voor is. komt er met glee impermeabili. De top van de derde kool van de dag is bereikt. Sebastian Gia, hoe is het met het beest? Ja, het beest is er nog steeds, maar het beest rijdt wel achteraan in de kopgroep De vijf man die nu weer bij elkaar zit in de afdaling van de Cote de Porto. Want dit was de enige coat uh, die geen goal cool genoemd mag worden. Pardon, uh, pardon, maar goed, ja, maar het is wel een rot ding hoor. Hij was niet al te hoog, <laughs> net iets boven de 120 meter... Maar wel stijl. En Clark kwam daar opnieuw als eerste boven voor Pierre Mo, Voor de man van Sojasun. Het is eigenlijk een beetje de volgorde die we voortdurend hebben gezien. En toen was er een gaatje. Maar uiteindelijk is dat gaatje weer dichtgereden. Achter nou wordt in het peloton opnieuw gereden door de mannen van Radio Shack. De ploegmaats dus van Jan Bakelands. Wat is die trots in zijn gele trui. 27 jaar oud is de Belg. En er hangt toch wel een mooi verhaal omheen. Want die Bakelands die rijdt al een paar jaar bij Radio Shack. Hij is daar binnengehaald ooit door Johan Bruineel. Maar de huidige ploegleiding van Radio Check, ja, die ziet dat allemaal niet zo zitten. Die Bakelands, omdat het dus een protégé is geweest van Bruyneel. Die inmiddels daar het uh, ja, weg heeft uh, moeten gaan. Kim Andersen bijvoorbeeld, heeft in al die jaren nog nooit met Bakelands gesproken. Zelfs al kwam hij op de kamer bij een collega van Bakelands, Bij Jens Folk bijvoorbeeld. Dan nog sprak hij geen woord tegen Bakelands. Gisteren was dat wel anders op weg naar de finish. Toen heeft hij in zijn oortje geschreeuwd. Zo hard dat de oren van Jan Bakelands tuiten. Maar goed, die kopgroep dus. De voorsprong, de laatst gemeten voorsprong. Sebas, 53 seconden. Als het uh, dadelijk weer een minuut is, dan... Uh... Zullen we er dus weer achter mogen? Want we zijn er voorbij gestuurd. Voorbij Westra, Viermo, Mina Gauthier en Simon Clark. Ik wilde bijna Simon als Simon gaan uitspreken. Maar het is toch echt een Australier. Simon Clark en zij zitten op een kilometer van de ravitaillering. Tijd dus voor een lunch. En ik wil even een schouderklopje uitdelen aan mijn motaar, aan René Wijkens. Want die afdalingen die we zojuist gehad hebben, Goedemorgen. Het is warm vandaag, 27 graden, 28 graden. Maar dat is niet de enige dat het zweet in mijn broek staat op dit moment. Want het was even billen zo nu en dan. Stuur je een bocht in en dan zit je midden in de bocht. En dat zo met zo'n... 70, 80 kilometer per uur. En dan blijkt de bocht, zo'n beetje halverwege de bocht... toch nog weer iets haakser te zijn... dan dat je in kon schatten toen je erin stuurde. Maar we zijn gelukkig weer helemaal beneden. En ik kijk naar links en dan zie ik ook het peloton... aan de andere kant van de baai naar beneden... denderen van dat derde kootje van de dag. Dus het is wel een gevaarlijke weg hoor. Zeker in het begin was het erg smal kon denk ik net zo'n beetje een ploegleiderswagen doorheen. Maar goed, dat de Orica Greenwich-bus er niet langs wilde. Want die was dat niet gelukt, denk ik. En uh, nu is de weg wel weer wat breder. Kun je wat uh, makkelijker met twee auto's naast elkaar rijden, bijvoorbeeld. Maar vooral links van de weg, daar staan van die gevaarlijke stenen muurtjes. Ook wat renners gelost uit het uh, peloton. Sterker nog, we hebben een tweede opgave in deze rit. En dus ook in de Tour. Bago van uh, Kovidis Fransman heeft uh, opgegeven. Betekent na de opgave eerder vandaag van Andrei Kaszewskien... dat we nog met... 196 renners zijn. En ik dacht net ook nog een aantal andere renners... op achterstand te zien zitten. Ik dacht ook een Sky-auto uh, te zien. Betekent wellicht dat Thomas weer op achterstand rijdt. Het is iets meer dan een minuut. De voorsprong voor de kopgroep met Westra. Nou, pas maar op, Sebastian. Een levensgevaarlijk beroep. We gaan nog even snel naar Wimbledon. De stand bij Serena Williams tegen Liziki. Hou je vast, Marcella? Ja, het is 5-2 voor Lisicki. Die pakte 1 van de twee breakpoints en Williams 0 uit 4. Dus het is nu 0-40 opnieuw op de service van Serena Williams. Dus 3 setpoints voor Sabine Lisicki. Dus de nummer 1 van de wereld in grote problemen in de eerste set tegen de Duitse Lisicki. We zijn straks buiten. terug. Het komende uur van Radio Tour de France. Graag tot zo.